11 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Zeven van de 23 families van Australische slachtoffers van vliegramp met vlucht MH17 stappen naar de rechter. Ze klagen Malaysia Airlines aan voor het vliegen boven een conflictgebied, meldt de Australische krant Herald Sun. De advocaat van de families baseert zich op het MH17-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het dodental na de beving in Ecuador is opgelopen van 77 naar boven de 230... Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door een beving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De regering heeft 10.000 militairen naar het getroffen gebied in het noordwesten gestuurd. De schade is vooral groot in Guayaquil, de belangrijkste stad voor de economie van Ecuador. In Chili zitten naar schatting 3 miljoen mensen zonder drinkwater door zware overstromingen. Vooral in de hoofdstad Santiago zijn de problemen groot. Het water is daar vervuild geraakt door de overstromingen. Tienduizenden huishoudens in Chili hebben verder door de slechte weersomstandigheden ook geen stroom meer. Het slachtoffer van de schietpartij in IJsselstein is een man van 37 uit die plaats. Hij overleed in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Over de aanleiding voor de schietpartij vanmiddag is nog altijd niets bekend. In het Dolfinarium in Brugge zijn vijf Nederlandse dierenactivisten gearresteerd... Samen met vier Spanjaarden waren ze in het water gesprongen... om te protesteren tegen de behandeling van dolfijnen in gevangenschap. De negen zaten in het publiek bij de dolfijnenshow. Na een minuut of tien sprongen ze met een wetszoet aan in het water. Ze beschuldigen het dolfinarium van dierenmishandeling. Het dolfinarium in Brugge noemt die kritiek onterecht. Het weer, opklaringen met vannacht kans op temperaturen rond het vriespunt. Er kan wat nevel of een misbank ontstaan. Morgen blijft het droog, met zon, maar in de loop van de dag wel meer bewolking. Het wordt 10 tot 13 graden. Later in de week is het zonniger en wat warmer. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.